So ist das Seemannsleben. Las Palmas, Brest, Valparaiso, Via Punta Arenas. 100 Seedage hin und 100 wieder Ja, schade, mein Junge. Aber, na, komm, trink etwas. Nein? Doch, Buh, doch, Buh. So sagt schlecht, heel schlecht. Komm, komm. We gaan aan de wal en een uh, biertje drinken. Maar wat Schwätze. Kom, mijn jongen. biertje drinken met de beste stuurman die ik je gehad heb. Hollands vloering. zijn met een stond terug, Ja, Jawel, kapitein. Uh, wat is er met de kapitein? Ziet eruit als dus een beer die bezorgd is om zijn jongen. En dat jongen is in dit geval de stuurman. Paul zo is hem zeker zwaar op zijn maag gevallen. Het is ook niet leuk. Pas getrouwd en dan zo lang van huis. Nee. Nee, mijn bibi zal ook zware pesten hebben. Maar wat doe je dan? Ja.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 De blauwe borst. Schade, is iets wat later geworden. Ah, geef niks, kapitein, komt u maar. Kom maar. Nou, stuur, jullie hebben het behoorlijk geraakt. Ja, We hebben het kan allemaal niks verrotten. We zijn bezorgd, jazuzie. Hoe was? Ja, kapitein. Kapitein, een beetje rustig aan, hè. De bemanning slaapt en is beter als ze er niks van merken. Natuurlijk, je had recht, meneer. Stuurman, Russie, ja? Wie zegt al dat ik een kind krijg? Out. Nee, maar ik weet wel wat je morgen krijgt. Knallende pijn in je kop. Kom Bezoffen. Ja, ze is zo bizoff. Ah, Maar was dat was waar, laatste maar. Niet weer de Kan kan nog niet voor een kabine. Maar, vooral zijn we weer. Vrister, vrister, lief. vrister, vrister, dat vrister, voor een vrister, zijn we eindelijk in Brest, dan mogen we niet aan wal. Orde van de kaptein. Moet je die lekkere wijfjes daar nou zien staan... ...dat is toch een hele straf? Hey, waarom liggen we niet in de kaai, maar midden in de haven? Orde van de kaptein. Ja, de kaptein heeft makkelijk gletsen. Die gaat toch wel aan wal met de stuurman. Je is lekker volgieten, hè? net als in Las Palmas. Hoe weet jij dat? Oh, soms fluisteren de vogeltjes me wel eens wat in. Wil je hem dat soms zelf even vertellen? Nou, nee, nee, nee, dat niet, nee. Hou dan je grote bek... De kan wil zo snel mogelijk bunker en de sleeper pikken. En dat kan niet met een stelletje bij zo vertoren. En zo zit dat. Gelere streek. Zo is het. Er ligt hier nog een holze sleeper in de haven. Waar? En in daar een. De Terschelling. De Terschelling? Oh, die is van kwel. Die foule bloedzuiger. Kom op, boer. Wij gaan samen naar dit terschelling van Rederijk Voor die schofwet we brauchen vier runners extra. Hebben zij die dan over? Doch, doch, ja, ja. Ze hebben een strengetje lichters naar oraan gebracht. En twee zijn er verspeeld in de Portugese noord. Ja, en dat betekent vier runners minder in dit Tranendal. Ja, zo is het. Aber hij had nog acht over. En hm. uh, al zijn die lui van Kwell schurkers zonder end. ze willen er best vier over doen voor hun prikkie, want uh, die kittels vreten de boel maar op voor niks. Ja, zo redeneren ze daar. Dus loop niet klaar, eh, kaptein. Terwijl u met die kapitein onderhandelt... wil ik graag een rondje over de terschelling maken... als u het goed vindt. Natuurlijk hoor, ga je gang, Jan. Streef, man? Ja? Ik ben wandelaar, Een collega van Jan van Gent. Ah, aangaan. Paarlberg. Kom binnen, neem een bol. Ja, graag. Zo. Zit je, zit je lang op het Anderhalf jaar. Wat zeg je van de schuit? Nou, alles kraakhelder, hè? Ben jij getrouwd? Grappig, jij? Oh, ik nog niet eens. Proost. Maar deze reis was geloof ik niet zo gunstig, hè? Oh, we hebben een beetje pech gehad. Maar we gaan nou gelukkig gauw huis toe? Nee, je boft. Ik heb nog een paar maandjes voor de boeg. Bevalt het je bij kwel? man houd erover op. Ik woon in Rotterdam. Toen ik monsterde, wist ik niet dat het zo'n uitzuigersdroep was. Daar ben ik later pas achter gekomen. Een toestandman hier op de vloot, daar zou ik urenlang op me kunnen uitpakken. Oh ja, daar weet ik alles van. Een moordenaar, die meneer Kwel. Je hoeft mij niks te vertellen. Ik ben in een sleepvaart opgegroeid. Zes jaar op de berg is dienst gezeten en met die lui geconcureerd. Man, het is bar en boos. Moet je weten, we moeten hier onze eigen mondkost betalen. <laughs> En dan krijg je nog margarine in plaats van roomboter op de koop toe. En dek zat ook wel anders aan dan bij ons, hè? Nou, wat weet je? Alles gaat hier op een fluitje. De kapiteins van kwel zijn net corporaat met hoogmoed <laughs> Ja, wat doe je eraan? Als kwel je eenmaal in zijn klauwen heeft, laat hij je nooit meer los. Nee, dan heb ik het wel gestoten. Het mag bij ons een rommelzooitje zijn. En ze mogen je de godganse aardkloot rondganzelen zonder verlof om je benen te strekken. Maar royaal zijn ze en de kapiteins zijn reuze kiegers. Maar eh...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 Morgen de kapitein komt bij ons voor een Ach, Kom, maar, oh. wij uh, snel terug naar de uh, Kapitein. Kapitein, Kaptein, spijt me. Een deel van de bemanning is hem gesmeerd. De stad in. Wat? Wie is dat mogelijk? Nou, uh, die, die donderstenen van het Zwarte Koor... hebben stiekem een flat van de marine weten te praaien. Terwijl ik even beneden was. Hell, hell, ondonder, die falsche luizenbossen. Die bijnen zal ik ze brechen e, ja, Wil je wacht eens aan? Natuurlijk. Zal ik gaan met de mannetjes? Ja, dat zou ze wel willen. Dan komt er meer dat je zes vogels aan vliegen om er drie te vangen. Nee, maar gaat met vier. Ja, jij, ja, ja, bouwt doet ik? Nou, dat lijkt me een bordje zoeken en een bunscholp. Ach, wat, ik kenne dat hier wie mijn zaagt. Ik weet precies waar die schweine te vinden zijn. Na, ja, kom niet, stel, houzaak. Schemeren dat ik juist niks ziet. Hoe ben jij tussen al die is maar iemand te vinden? Ja. Waar is de kaptein? Die hebt een losgebroken gorilla dat de zaal. Ja. Beet. Waar? Daar, daar in die hoek met de blonde wijzer. Stoker Willem. Schemeren of heer wat het de smissen. Leuzige donderschrijf. Voort het in oza. Zo, dat is hij. Ik wil weer naar Schuss. Rustig maar, jongen. Suus vindt wel ergens troost. Dan wil ik niet langer meer leven. Alles op zijn tijd, jongen. Ja, de abeltje. Maar die vindt de bepaard. Kan valt zijn. Die neus had iets van de maar Maat zien. Ja! toch ja. nogmaals, dat was nog echt. Ja, die, die je kreeg ook. Laat hem smeren, kaprijs voor de rotzooi komt. Ja, we gaan naar je naast. Kom met. Perfect. Ik zit er hier net uit de vorige. Ja, dus mijn vraag is: zijn we net de vorige weg gegaan en achter de midden gekomen? Wat is daar aan de hand? Shop dan? Roze shopdans, slecht, laat mij zien. Abelsje, hallo, hallo stuur. Nou, ja, kom er al kapitein. Nou, dat is dan. Uh, nou, wat je noemt, het einde van de lolle. hè? nu? Ja. Schade. Ik heb <tus> geen tijd aan de saal die slaapwammerzeelazoo en volbloedhoed. Een originaal Nou ja, op oh, Au, op, schijntje, hou! <tus> Zo. Nou, we hebben een nou jouw en Willem. Hoeveel zijn er nog weg? En je kan beter de waarheid zeggen. Eh, uh, nog, uh, nog drie. En waar zijn die? Eh, uh, dat, eh... Uh... Dat weet ik niet Hör maar toe, ik sprek je op brullen, läusige Wat zijn zij? Ze zouden allemaal zonder roes gaan. Goed zo, dat dacht ik schon. Maar daar ga ik alleen naartoe met Bout. Mijn beste. Stuurman, ga de schlub, blijf wachten op ons. Kom met Bout. Mooie boer. De heer ligt onder het zeilige roes uit te slapen. En hij zit in de regen. Maar toch, dat is zo dagen. Ik wil ook best naar Kooi. Het is het al bij twaalfen. Moet je me verschermen of zal het ook niet beter worden. niet zo'n beste voor die schooljes. Nee. jij het ook? Ja. Echt maar een kar Ja. Ja, we zijn er De kapitein op de volgende bal is erachter. Wie hebben ze? Ze konden niet meer op hun poten staan, zo zat waren ze. Want toen heb ik je karma geleid, die stond er toch. Laat maar dompen. Ja, jongens, mijn moeder thuis ontwaak je zachter. In de sloep dan mee aan dat we aan. Ik heb trek in aan bal. Cobra. Ja, dat wordt voor een paar maandjes jullie nieuwe verblijf. Een zwaarlijvig koronje. Maar ze ziet eruit als met tante Koba. Wel een gezellige schommel. Ja, het geschut is eraf. En de stengen zijn geschoten. Nou, zal wel slingeren. Ja, maar als meer, zoals de Scottish maiden, dan lijken ze me te kort aanzien maar voor. Nou, hij zal die tante Koba vertroetelen en zijn baby verduizeld weken. Wanneer is het vaderboots? Dat wordt wel morgen oftoend.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 Leeg je hersens en leeg je hart. En dan maar varen. Varen tot je ermee neervalt. En dan nou stop ik met mijn me zinloos gekletst. Het is tijd voor de wezen hoor mij ja. Zo, heeft de hele gesmaakt? Nog ik wel. Maak even uw woord, hè? Alsjeblieft. Wat staat nou, meester? U hebt zo wat niks gegeten en het was toch zo lekker? Ja, dat smaakte me niet zo. Ik, uh, ik heb een beetje, beetje last van mijn maagkocht. Ik vind dat die herioma is dat de dokter, moet, meester. Mij te veel klachten de laatste tijd. Vind je ook niet, Katwijn? Dokter? Ach, was. Maar we willen dat dus wel zo'n gevoed. Zo, dit is zaterdag, heren. Dus griespodding met wessenzak. Ah, heerlijk. Ja, dank je, broer. Eh. Heb u mij wel een flinke portie, kok? Ah, zo ja. Ja, dank je wel. Dat is voor u, deze voor u. En toch ook maar een mee, meester? Uh, ach ja, laat ik het toch maar proberen, kok. dankjewel. Nou, de... Wat de lekker hoor, kok. Hé, <lacht> hey, vader, kijk uit, je spuurt de hele tafel onder de beste sap. Dat... Dat is geen beste sap, dat is bloed. Nou, je begrijpt me. Dat was een hele consternatie.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 ...opgepoetst en opgedoft onder leiding van Abeltje uit de avontuur tegemoet. Nou, laat ze maar. Die zwijnen zich zo ongelukkig... ...dat ze terugkomen hollen om zich onder de rokken van de ouwe te verstoppen voor de diender. <laughs> U kunt best eens gelijk krijgen. Hé, hey, ga je ook de stad in, zeg? Ja, eens kijken hoe het eruit ziet. Biertje pakken. Als je maar oppast, Rio is een gekke stad. Ja, laten we maar naar over, meester. De is helemaal veranderd sinds hij tweede is, hè? Maar hij beduvelt zichzelf.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 Want het is niet de derde die de meester nadoet... ...maar het is de meester die van hopige moeite doet om op de derde te lijken. Ja, een krankzinnige situatie. Zeg Boots, we wou ook een biertje gaan pakken. Zie je mee te gaan? Uh, nee, ik, uh, ik kan hier weg voor de kapitein terug is. Die is naar de agent op de post te halen. Wat is het voor smerige ochtend die Vent gebracht heeft? Ik moet een koffie eten. Oh. Nou, ik heb er gewoon door een tientje voor moeten betalen. En dan krijg ik nog steek in de kies ook. Kom, kom, friend sailor. I'll show you pretty lady. No, thank you. Pretty lady. Nou, zweren we. Hurry up. Pretty lady. Ik <laughs> moet er niet aan denken. Ik vind de duiven weer veel aardiger. je die stomme beesten nou eens zien. Ze vreten compleet dat je binnenzakken. <laughs> Nou, zie je eens hoeveel ellende je in Rio kunt beleven voor een tientje. En hoeveel lon voor een cent. Ze bouwt actaris, die derde. Die gluif op die strooiehoed probeert hem te stikken. Kom op. Come young sailor, a pretty lady for you. How much? Come on, we make it. Niet doen, Harry, ze plukken je bij het leven. Nou, daar ben ik toch zelf bij. Nou, moet je eens luisteren, jongen. We hebben maar een zolderkamertje in ons hart voor jou, maar je hoort bij de familie. Kom aan, sailor. Jij wil jij wel eens een beetje goren gore foto van die aan blijven, zien hoor? Oh, waaio. Wow. <laughs> Listen, dear man. Laser up or we'll show you how the butcher makes his wazis. Fort. Waar bemoeien jullie je eigenlijk mee? Dat vind ik een rotstreek. Ik ben toch niet aan boord? Hoor eens jongen, ik begrijp best dat je niet plotseling een flinke kerel bent... ...en dat je je als man wilt laten dopen. Maar doe dat dan op een andere manier. Wees schoog om, jongen. Als jij de liefde wilt leren kennen... ...dan moet je niet in het knekelhuis beginnen. Kom mee. Dan is lopen. God Wat is het? Mijn portemonnee. Blij te zeker. Dat heeft die schof met die strooie hoed natuurlijk gedaan. Ik ga hem achterna. Ik wil mijn geld terug. Ja, wees nou wijzer. Die knaap van je van zijn leven niet meer. Het gaat door die 32,50. Ach joh. Wat betekent dat 32,50 in godsvrije natuur? Niks. Maar in de zweethandel van die gluipers is het een heleboel. Een goede les dat je nooit met zoveel geld in je zak de wal op moet gaan. En laten we nou maar terug gaan aan boord, want de lol is er wel af.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 We moeten ons natuurlijk wel een beetje opkale vaten, hè? Ja. allereerst ja. wassen. Ja, allicht. Ik ben hè. En dan moet je hier vooral wassen. Eh. Veronderstellen dat er zes maanden zweet... ...oogde je kolenkruis aan ja, je zou ruiken. Je zou dat verschrikkelijk weten. Ja, nou, ik leef er niet, kof. Jij hebt de pesten dat je niet mee kan. Maar je zegt wat, nou, Wout. Hoe moeten we ons wassen? We kunnen niet allemaal tegelijkertijd op. Nou, dan doen we het toch aan dek. Dan komt de hele stad kijken en bergen je dan maar. Ja. Hier, we zijn zo scherp op de zedelijkheid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 Een hardere verdier. Ja, hij is een kok. Ja. Moet je dan de maat niet weten? Hé, nee, maak geen moe uit. Hé, prima. Nou ja, je houdt die dingen toch niet ja, dat die binnenkomt. Ik had geen overhemden vergeten mee te nemen. Was nu. Geen zorgen, kapitein? laat u dat maar aan mij over. Ah ja, maar wie? Hè? Ik kan niet met zonder overhemd. Met effisch met dat touwtje de maat nemen. Zo uh, so, ja. Voor rode en als ze de heren nou zo vriendelijk willen zijn om effe op te lazen, dan maken we hier fijn en prima badkamer. Zo goed, daar ben ik weer. Nou, ik dacht al dat ik er niet meer terugkwam. Hey, ik heb even dan alleen een biertje gepakt. Ja. Waar zijn de heren? Ze gaan kleden in een hut. Zo, mooi. <laughs> ja.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 De onstuimige gelover. hebt u altijd wat te lezen? En eh, dan heb ik hier nog de machetjes en rubberboer en, en een strikje. Maar, maar uh, wie zal ik dat fest maken? Daar, daar heb ik u toch even iets bij, kapitein. Uh, uh. ah, nou, zo eerst, eerst het vervolgverhaal om uw nek. Oh. Zo, ja. En nou, dan eh, nou ben ik die twee bandjes op uw rug vast. Zo, net, dus kijk, nou, dat staat toch al keurig, hè? Nou, dat boord en dat stukje dat leveren geen moeilijkheden op. snap, nou, de, de, de machette, om de polsen. Zo, ja, eetje. Zo, nou, even, even, ziet de knopjes aan. Alles zijn zakken ja, toch over die handen. Ja, kalm dan kan het tijd af kan kalm blijven. Er is helemaal op gerekend. Kijk, dit koortje leg ik om uw nek en draai het een keer om uw armen. In de machette, daar zit een gaatje, kijk daar, daar, daar steek ik het doorheen. Knop je je alsjeblieft, klaar is Kees. Nou nou, nog even het andere handje. Zo, ja. Hehehe. En waar is nou uw jasje? Want dat oh, is natuurlijk oh. wel wat beter af. Beetje voorzichtig, voorzichtig, voorzichtig, kapitein. Mooi zo. Nou, Dat staat toch piek. Kijk die manchette is er eens mooi onderuit komen. Ja, ja. Staat wonderbaar, was? Ja. Oh. En, en mocht er eens een keer een eentje een te ver naar beneden zakken, dan trekt u gewoon een andere. En de zaak is weer een beetje Dank u, -e broer, dank u. Uh, kapitein, bent u zover? De heren staan boven al klaar. Uh, ja, is kom eraan. Er staat een rijtuig te wachten, dat brengt u wel waar u zijn moet. Een hoed, kapitein! Vergeet uw hoed niet! Savoy Hotel. Wat verdorie, wat een chic ding zeg hij. Ik ben benieuwd wat dat worden moet. Laten we maar eens verder gaan kijken. Stuurman, huh? dat maar. Waar is de kaptein? Die jas is mij te klein geworden. Ja. Wat uitstijgen, ik hoorde het was kraken op die hoeken. Zie wat bloot is, ja. dat is, dat, zag, dat is ik, zag, ik, Zag iets wat, kaptein. Laten we maar eens kijken. Nou, daar ziet geen sterveling wat van. De voering is heel gebleven en is ook zwart. Ik denk dat we daar moeten wezen. Gaat u we maar voorop, kaptein. Ah, daar zijn onze gasten. Dames en heren, ik introduceer graag bij u onze vrienden uit het Verre Holland. De betere, laat ze zien, uh, juist. Kapitein Shimonov, stuurman Wandelaar en de machinisten Boot en Van Weeg. Nogmaals, welkom, heren. Het is ons een grote eer. Ik wil u en het gezelschap graag even het programma van deze bijzondere avond bekendmaken.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 Kapitein, te uw ere hebben wij voor een voortreffelijke vodka gezorgd. Ga uw gang. Zeer vriendelijk, zeer vriendelijk. Proost, kapitein. Proost. Zegt u mij eens, kapitein, dat zogenaamde zeeslepen, dat lijkt me een zeer moeilijke, zo niet te zeggen, een zeer riskante bezigheid. Is. Ach, dat gaat zo. Nou ja, dat kunt u nog wel zeggen, maar daar komt natuurlijk heel goed voor kijken. Wat drink jij stuur? Wat smaakt een nou Ach, meneer, mag ik u vragen, bent u de scheepsarts? Uh, uh, nee, mevrouw, ik ben de stuurman. Ach, Guns, wat grappig. Dus u bestuurt het schip? Nou, dat is niet helemaal juist, mevrouw. Kijk, op een schip als op ons is het zo. Zo? Bent u machinist? Hé, <laughs> hey, ik dacht dat we alleen maar op treinen zaten. Nou, nee, mevrouw, op schepen wil dat soort ook nog wel eens voorkomen. Zie, je, aan boord gebeurt het.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 Want daar zal toch wel gelegenheid voldoende toe bestaan, dacht ik zo. Lize, ja. Ja, ja, ja. De Bijbel, dame, en, uh, ja, en de Koran, ja. De Koran? Hé, hey. hoe krijgt u die dan aan boord? Hé, huh? wat? Ja. Uh, ja, dat is zo, dat we... eh mevrouw, met postduiven natuurlijk. Is het niet, kapitein?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 Eerlijk gezegd, mevrouw, we hebben er tegenop gezien als tegen een berg. We waren bang dat het een enorme, stijbere, deftige beweging zou zijn. En dat is het niet? Integendeel, Nee, nee, nee. Het is hier een gezellige, hartelijke woel. Allemaal leuke mensen. Echte vaderlanders. Je voelt hier zo thuis als je in het eigen land nooit zou kunnen. Verdomme, dat is niet waar. Dat vind ik... Uh... Ja, hoe mag ik u eigenlijk noemen? <laughs> zeg u maar meester, hoor. Wel, meester...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 en triomfater der oceanen en vrij, heren officieren, als zijn waardige schildknaap. Wij kunnen geruststellen dat de Jan van Derft de personificatie is van ons aller dierbaar vaderland. Klein van stuk, edoch groot van waarde. Lieve de vorige! hip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 Van hetzelfde, jongens. Zin om een dansje te maken. Ja, heerlijk. Mag ik Wim zeggen? Mijn best, maar ik heet wel Jan. <laughs> Je danst voor het trein, weet je dan. Dank je. Maar dat komt dan alleen door jou. <laughs> en zo is dan toch alles nog op zijn pootjes terechtgekomen?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 Dank je. Je bent heel erg charmant. Ja. mooi uitzicht. op die boek van Niet hmm. Niets op tegen om een nader te bekijken. Kom maar. ga ik even aanpassen. Ja. Het is dus hier heerlijk, vind je? Niet? ja. Prachtig uitzicht meid. <laughs> waarom lacht je? Oh, nee, ah, niet niets. Nee, vertel op, waarom lacht je? Omdat, mij. Maar ik lachte je niet uit, hoor. Integendeel. Ja, zo heeft iedereen zijn eigen taaltje. Ik hou van jullie taal. Die is zo, zo echt, zo eerlijk. Hmm, nou, dat kan wel wezen, maar... ...erg leugenachtig vind ik jullie ook niet. Niet? Nee, tenminste, dat mag niet altijd. <laughs>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 Ja, dan krijg je ook genoeg van op het duur? Je wil wel eens wat anders zien dan ongeschoren koppen en monden vol kosten. Maar ja, wel eens wat anders ruiken dan tabak en dranklucht. Hm. Zo zie je maar, iedereen heeft zijn eigen eenzaamheid. Ja. In Holland is het nu winter. Wat bedoel je daarmee? Je dacht aan je vrouw, hè? Aan Misschien wel.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 Stoker Willem, Piet Ekel, de meester Jan Borkes, Arie, de machinist, Jos Brink, de kok Paul Meijer, Vervoerd, Rudy Valkenhagen, de consul Willy Ruys. zijn dochter Agnes, Els Buitendijk, en drie dames waren Joke van den Berg, Beth Westerduin en Noora Boerman. Nautische adviezen, kapitein Jeversteeg.